Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, overlegt nu met gemeenten over aanvullende opvangplekken.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 Ook de Nederlandse politiebond zegt van niks te weten. Als er een bod wordt gedaan van 3,6 procent... zouden we meteen aan tafel zitten, zegt een woordvoerder.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 Het is druk op de wegen richting de stranden. En op de A2 van Amsterdam naar Utrecht is een ongeluk gebeurd. Tussen Breukelen en Maarsen staat 4 kilometer file. Dat is een ongeluk met een vrachtwagen. Er zijn drie rijstroken dicht. Er is veel vertraging op de A20 Rotterdam richting Hoek van Holland. Vanaf het Westerlee staat 3 kilometer file. De vertraging is drie kwartier. Het komt ook door wegwerkzaamheden daar. Tot zover de verkeers.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zom CZ. Zandvoort. Een zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort.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 Ja, Charlie Rich. Ja. En we zijn terug. Mooi Behind closed doors. En dat sluit een beetje aan bij het eerste ja. De Achtergesloten deurtjes, Kees. Kijk, Kees Mettens. Nee, we gooien nee. alles open vandaag. Dat oh, okay, moet ook wel een beetje met dit doen. Ja. ja, dat, dat is waar. Kees Mettens... Uh,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 Toen de financiële situatie minder was dan die nu is. Maar dat zal ik bewaren voor zo dadelijk. Als het, daar op de financiële... het is een beetje een D66 onderwerp. Hè? De kerntakendiscussie. Daar hebben ze al jaren op gehamerd. Ja, ook, ook. Overigens ook wel andere partijen. En in de vorige coalitie is er...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 Ja, afschrijvingspercentages. Afhankelijk van welk riool en de kwaliteit Ja, het ja, ja. Koopt, ja maar ruwweg. je we in jaren zien en daar uh, wordt voor betaald. Oké, okay. dus daar worden potjes voor gecreëerd sowieso. Ja. Dat, Dat zit in begroting. Dat zit in de begroting. Oké. Okay. Ja, ja. Kees, valt er nog meer over te vermelden over de, de financiën? Nou ja, ik heb, uh, er valt er meer over te vermelden. De kern is denk ik verteld, het wordt anders op.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 Dat geldt voor alle partijen. Uh, dat je dat, dat, je dat uh, na de commissievergaderingen doet. Zodat je van elkaar weet: van wil je het steunen of niet? En als je het niet steunt, wat zou er dan moeten veranderen? Dat proces dat is niet voldoende ontwikkeld. Dat nou, scoort niet voldoende. Er nou, ja. valt nog wat te doen. Er valt nog wat okay. te doen. Kees, mooie ontwikkelingen. Financieel, qua samenwerking. Bedankt voor het bijpraten. Graag gedaan. Oh, Dank okay. je wel. Succes Kees. met het programma verder. Ja, ja. Goed, wij gaan uh, nog een stukje muziek draaien. Julien Klein, Sion Chanté. La grande ville mange la vie La grande ville mange la vie Marie Cybele, Marie Meysel, Marie Chandel Het over ruzie met de buren. Dat doen wij niet. Nou, aan. Dus ik, nou ik doe wat dat niet. Zongen, zongen. Zullen, ze ja. moeten zingen. Ja. Ze ja zingen als je heen. dus ruzie maakt en dan uh, gewoon zingend, uh, dat uh, proberen je uh, discussie. Leven van de werven, wat makkelijker uh, job. Nou, ik Goedemorgen. Zin, dus. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen Leenie. Goed ja, in plaats van te... ruzie maken. <laughs> Goedemorgen. <laughs> ik heb last van je buurman. Houd mee op. <laughs> ja. Maar de hitte, de hitte doet hier ook wat met buren.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 Mie, mie, mie. <lacht> en elke dag. En de buurvrouw had het aardig gevraagd. En de bovenbuurvrouw had het minder aardig gevraagd. En de buurvrouw had gezegd van... Hou er nou god voor, nou maar een keertje mee op. Ja. Maar ja, dan kwam ze uit school. Mie, mie, mie. <lacht> <lacht> heet, heet dat niet W40 of zo? Zo'n spuitbusje? W40. Oh, alles kan, ja. alles kan. Uh, Buurbemiddeling. Uh, is gebeld nadat uh, uh, het geduld van de bovenbuurvrouw zo ver op was dat het buurmeisje kwam thuis. Die ging springen. Mie, mie, mie. En de buurvrouw gaat naar binnen, pakt een emmer water. <laughs> gaat over ja. het balkonnetje en gooit een emmer water over de kind heen. Meisje gaat naar binnen. komt even laat binnen buiten met de regenjas aan. <laughs> oh, dat is een goeie. <laughs> ja, vind ik leuk. <laughs>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 je kunt verwezen worden door de wijkagent. Je kunt verwezen worden door de gemeente. Je kunt verwezen worden door de, de woningbouwvereniging. Je, maar je, kunt, je hebt het liever dat ja, ja. je zelf belt. Hoe kunnen belt, mensen jullie is. vinden? Meerwaarde. Meerwaarde, meerwaarde. Ik zie het op de volgers kijken. Er <laughs> moet een site zijn of een telefoonnummer. Meerwaarde.nl. Hoe makkelijk is het leven, joh? ja. <laughs> ja.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 Oké, okay, dat, dat lukt ja. ook. Ja, je hoeft niet naar de, de VVG. Er, er, er, is voor er is geen drempel. Geen, je hoeft nergens aan te voldoen om, de, om te bellen, om te vragen om bemiddeling. Ja, ja. Iedereen, iedereen mag bellen. Er zit er ook verschil tussen, tussen? Of dat een melding binnenkomt via een instantie. Hè? Dus of de politie of uh, nee, de KEI, of, of nee. dat mensen het zelf doen. Nee.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 Nee, ik heb echt regio's in mijn hoofd. Ik, uh, voor ja, nou oké, okay, regio. Heb geen maar een praat. regio? Nou, dan heb je het over een paar honderd per, per regio. Die, uh... ja. En praten we nou over zuid kennemerland Regio, zo'n beetje? Uh, je, Zandvoort, Heemstede, ja, okay, ja, okay. Hoofddorp. Ja, uh, ja, ja. Dus ja, ja. Ja, echt over bloemendaal ja, ja, de hele, ja, hele regio. Ja, ja, ja je... Maar jij doet alleen Zandvoort? Of nee, nee, nee. Bij nou, je overal ook in? in... in ja. Oké, okay. jullie uh, wisselen. Ja. ja.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 buurmeisjes als ze een feest geven komen even netjes aan de doen en zeggen ik ja. heb een feestje vanaf, dat ja. kan een beetje luid worden. En... Oh, je, je wordt niet uitgenodigd? <laughs> nou, nee. Het verschil, is, het verschil is een beetje te groot. Nou, ze kunnen ah. hem wel uitnodigen, hij gaat ja. waarschijnlijk ja. toch niet. Maar als je, als je het zo samen doet, dan is het is ja. helemaal geen probleem. Dan, er altijd wel uit. Dan, dan weet je, dan kun je je schrap zetten.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 Voor je komst en je uitleg. Ik hoop dat iedereen zich een beetje ontspant. En vooral veel water drinken. Houd het hoofd koel. En dan komt het dan goed. Wij gaan een muziekje doen. We gaan even dromen. Ja, we gaan met dromen. Mama Kes. Dream okay. a little dream.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 Uh, we gaan uh, de resterende tijd gebruiken voor de agenda. Maar ik wil nog even wat zeggen. Je ja, had een mooi boek geweest, ja, ik, dus heb, ik, heb, uh, ik Vorige week heb ik het boek van Marco de Messe uh, meegenomen van, uh, bij de presentatie van het boek. Het boek heet uh, Leven op liefde en dood. Het is een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 ik was erg onder ja, de indruk. Ik ken Marco eigenlijk van de gedichten. Hè? Maar ja, maar Marco is dit heeft zijn eerste boek? Ja, of, of nee, joh, heeft ben hij je meer gek. De... Hij heeft al, uh, al, weet ik veel, zes, zeven, acht andere boeken okay. ook geschreven. Die ja, man dus kan prachtig schrijven. Dus mijn de Zo ken ik, ik ken ja, hem wel. van de gedichten, van ja, de poëzie. Nee, nee. Ja, die gedichten zijn ook mooi. Maar zijn korte verhalen zijn ook mooi. Okay. Maar goed, genoeg over Marco uh, gezegd. Uh, uh, we gaan naar de on onderwerpen van de agenda. De... Ja, nou, dan beginnen we met... Uh...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 Ja, een uh, aparte naam uh, trouwens. Ja, ja, dat is inclusief lunch, rosé, een modeshow, een concert en dergelijke. Het begint om één uur. Uh, dat kost wel wat, maar daar heb je ook dan een modeshow en een lunch voor. Dat kost 65 euro. Ja.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 To know what day it was When you walked into the room I said hello unnoticed You said goodbye too soon Reason through the clientele Spinning yarns that were so lyrical I really must come